De rechtbank in Amsterdam komt zo om twee uur bijeen voor een besloten zitting over het DSB. Volgens een woordvoerster van de rechtbank is er aanleiding gevonden om een nieuwe zitting te houden. Dat kan erop duiden dat eigenaar Dirk Scheringa mogelijk toch nog afspraken heeft weten te maken met een overnamepartner. PVV-leider Geert Wilders is toegelaten in Groot-Brittannië. Hij kwam dit keer zonder problemen door de douane op de Londense luchthaven Heathrow. In februari werd Wilders nog tegengehouden en teruggestuurd. De Britse regering weigerde hem toen binnen te laten. Vanwege zijn ideeën over moslims en de islam zou hij een bedreiging vormen voor de openbare orde. Een Britse rechter bepaalde deze week dat Wilders ten onrechte was tegengehouden. Het kabinet neemt vandaag een besluit over de AOW. Gisteren werden de coalitiepartijen het al eens met minister Donner. De AOW-leeftijd gaat omhoog naar 67 jaar. Voor wie 1 januari volgend jaar 55 jaar is of ouder, verandert er niets. De groep daaronder moet in principe langer doorwerken. Naar verluidt gaat in 2020 de AOW-leeftijd naar 66 en in 2025 in één keer naar 67. In Coekangen in Drenthe is een passagierstrein tegen een aanhanger van een vrachtwagen gereden. De 80 passagiers zijn niet gewond geraakt. De vrachtwagen was geladen met grind dat door het ongeluk op het spoor is beland. Tussen Hogeveen en Meppel rijden door het ongeluk geen treinen. De reizigers moeten tot 4 uur vanmiddag rekening houden met vertraging. De politie gaat extra streng controleren op autoverlichting. Morgen begint de campagne Goed Licht, Beter Zicht. Zo levert een kapot achterlicht een boete op van 90 euro. Volgens de ANWB rijdt een op de zes bestuurders met kapotte of verkeerd afgestelde verlichting. Tijdens de campagne kunnen automobilisten hun verlichting gratis laten controleren bij de Wegenwacht en Bovag autobedrijven. Het weer, af en toe zon, maar ook nog een buitje bij een graad of 12. Verder waait het flink uit noordelijke richting. In het weekend rustiger, met vooral zondag wat meer zon. Dit was het NOS Journaal.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 So who's down get that m